Van een zeventig jaar geleden dat er roep het keel De beerschot weer geboren En al die lange joren bleven zij mijn hart en ziel De ploeg van de senioren Een beter club kon zoeken dat is iets Dan is al gewoon de kunde van Van de garde van Dreyfus, Raymond Brenner, Iclair, nu, die kunnen niet vergeten. En nu de kopperschool om op de missen noem ik toe, zal het denkste kind nog weten. En nou nog zoveel joren zingen waar nog dat ze fout, gelijk als in Veerschot 75, geblef voor alle man, de club der kampioenen. En wint de nacht een titel of de beker als het kan, in één of twee seizoenen. Dan God op kil wat door het door kunt deel gerust in zang, dan zingen groot en klein.